Ja, nu doe ik het. Het is alleen ja. raar dat je niet ziet dat hij doet. Ja, hij gaat hier lopen. Uh, er nee, gaat het... een tuinmetje lopen, maar je ziet verder niks. Je ziet niet duidelijk dat hij werkt. Nee, daar dus eens... gaat het een keer mis als je het zo doet. Ja, en als ik zo ga zitten, pakt hij dan, want het blijft een telefoontje natuurlijk. Ondanks hands toestanden en zo. Ja. Want, uh, maar vertel eens dan, wanneer bij... is. moeten uh, moet het uh... nog even lokaliseren. Sorry, dit is opname, uh, weet ik hoeveel. Oh ja. Dat, uh... Opname 2 bij de jaren. Ja, op bovenverdieping, buiten, ja. terras, precies volle zon, <laughs> ja, niet meer. Dat is een uh, keiharde leuk. maar goed, dat is het voordeel van, uh, van radio. Je kan liegen uh, op de buiten. Ja. Dat, is... dat is mooi, maar ik heb toch ja, de neiging vraag. om er naartoe... Ja, wanneer is nou precies de um, transitie we hebben geboren? Weet je nog uh, de dag, of misschien zelfs het tijdstip, dat zal wel niet, maar... Nee, het is augustus 2009 zo ongeveer. Ja, ja. Dus dat is al bijna twee jaar geleden. Mm -hmm. en met de domeinnaam heb ik vastgelegd, dat zag ik gisteren toevallig. Pas april dit jaar. Mm -hmm. April. Met de naam was er dus al twee jaar en pas in april heb ik de domeinnaam ook geregistreerd. Ja, dus nadat we voor het eerst uh, hadden afgesproken, of ja. dat niet? Ja, dat is ook raar, of dat zou 2010, 2010. moeten zijn. Ja, maar in ieder geval is het er nu veilig. Die is veilig. Transitiewet.nl Voor sommige mensen is dat belangrijk, hè. Om dat precies te weten. Om, voor astrologen bijvoorbeeld. Die gaan dan kijken of de sterren gunstig staan. Of stonden ja. op dat moment. Ja. Dit is wel mooi, want er komt nu een uh, motor voorbij of zo. Eens kijken of dat stoort. brommer is het zelf. Scooter. Eens kijken of die... Dat gebruiken ja. Ja, of dat ons gesprek verstoort. Want anders uh, moeten we het verkeerd ja. tegenhouden. Maar geloof je daarin in? de astrologie en uh, aanverwante zaken of niet? Nou, dat is altijd, ja, daar geloof ik wel in. En het is ook echt wel zo dat je op een gegeven moment krijgt een idee een bepaalde rijpheid. en dan, Bij mij is dan soms dat er ineens een, een, een, een, een, een, een domeinnaam door me En soms heb je een heleboel namen, denk je van ja, dan moet je, moet je een heleboel namen gaan verzinnen en dan daar het je uit kiezen. Maar hier had ik meteen zoiets van dit is de naam en ik ga ook verder niets meer verzinnen. Mm -hmm. Hoeveel domeinnamen heb je in bezit? Een, een stuk of 30. Zoveel? Ja, uh, misschien nog meer. Serieus? Ja. Nou ja, dus daar moet je ook een maand voor werken om die allemaal in <laughs> ja. bezit te kunnen. Ja. <laughs> ja. Nou, een maand weet ik niet. Mm -hmm. Alleen al uh, ict evenementen.nl,.eu,.com,.be,.de mm. en dan ook nog ict evenement uit bescherming, dat niemand die naam zou pikken ja. dat kost me zo'n 300 euro per jaar mm -hmm. dat maar is dat, wel daar hoef ik geen maand voor te werken maar het is wel veel geld ja. Ja. Nee, ik heb er maar drie of zo maar dat terzijde hm. maar, um, zoals sannoxis.nl ja en thomas.nl en zoekboek.nu dat zijn ja, dat nou. ze ik heb wel eens getwijfeld over meer maar toen dacht ik van ja misschien moet ik dat maar niet doen hij is dat bij jou ook gekoppeld aan een projectidee of een soort ja, ja. activiteit? Nou, Salmox is wel. Salmox is wel, ja. Het is een Ja, precies. En, ook, uh, en ik vond het verhaal erachter mooi. Achter de figuur Salmox is een mythische figuur. Hetzelfde was eigenlijk bij Thomas, maar toen wilde ik gewoon een domein om uh, te vreubelen met, uh, met websites. Kijken hoe ver ik zou komen. En zoekboek.nu, daar had ik grote plannen mee. Dat, was in, dat had ik vastgelegd in de tijd dat ik uh, nog uh, werkte bij de boekhandels. Mm. En omdat ik dacht, van er komen problemen van als, uh, als ik dat live zet. En, uh, en het is enigszins succesvol. Dus dan heb ik mezelf uh, anoniem geregistreerd, want dat kan. Mm. Dus er zaten wel projecten in mijn achterhoofd. Ja. Alleen, die drie domeinnamen heb ik wel. Maar de projecten die zijn nog uh, of, uh, of als eitje ergens latent aanwezig of uh, in de kinderschoenen staan ze. Sorry, dat laatste? In de? In de kinderschoenen? Ja, ja. Ja, of uh, ze zijn nog helemaal niet uh, geboren. Mm. Maar ik ging jou interviewen. Ik weet daar rollen om. Laatste vraag. Laatste vraag. Laatste vraag. Mm. Um, ja, bent u ja. gelukkig? <laughs> dat is een zeer open vraag. Het <laughs> is ook een impertinente vraag misschien. Ja. Blijf vlaag. Oh, vlaag. Dan is dat voldoende. Dat is genoeg. Ja. ja. Als er af en toe maar een vlaag lukt, dan het dan... Ja. Nou, dat ja. Goed. Dat was het. Alleen? Ja. Maar de afgelopen. De tijd is om. Hakken. Hakken met die band. <laughs> Zal ik hem stopzetten? Hakken. Oh, hij is... Eerst die knop in drukken, dan gaat hij gewoon doen. Ja, Deze? Ja. Kijk. En dan kan je hem ernaar... Zo, dit was het hoor. Vijf minuten, achttien. Uh, vijf minuten, maar niet. Ik ben nu weer in de buurt van een microfoon, dus misschien dat dit. Uh... Oh, ontgrendelen moet ik eerst. Ik heb helemaal geen verstand van zo'n ding. Hoe ontgrendel je zoiets? Is die ontgrendeld dan moet je even met je vinger bewegen? Oh, ja. En dan die?